En weer een hele kleine meditatie, om ons te verbinden met het licht buiten ons, met het licht binnen ons en het licht dat wij zelf zijn. Zet nog even je voeten naast elkaar op de grond. Adem rustig in, hou de adem even vast en adem rustig uit in je navelchakra. Doe het nog een keer. En luister naar het kloppen van je hart. doe je ogen maar dicht het voelt wat lekkerder kun je ook dichtlaten als je aan het luisteren bent hoor. mag je allemaal zelf weten en ja, je bent de ziel en je hebt een lichaam zo heten al mijn lezingen en iedere keer ja, de onderwerpen zijn natuurlijk legio en inderdaad we kunnen over alles spreken en ja, je geeft je, geeft je lichaam wat je lichaam toekomt en geef je ziel wat je ziel toekomt. En natuurlijk, leef je leven hier op aarde zoals jij dat wenst te doen. En zoals jij je dat gedacht had in jouw leven. Werkelijk diep van binnen gedacht had. Zonder illusies, zonder verwachtingen naar anderen toe. Maar gewoon van diep van binnenuit, zoals jij je dat gedacht had. Niet dat je afhankelijk bent van andere mensen. Gewoon denken in jezelf. Ja, en geef je ziel de gelegenheid om te luisteren naar de som van de ervaringen. En die op te nemen. Om zo jouw ziel groter en voller te maken en het over te laten nemen van jouw lichaam. Van jouw stoffelijke denken. Zodat je op laatst geen ego meer hebt. Alleen nog kunt spreken en denken vanuit die liefdevolle ziel, de ziel die een stukje God is. En zo ben je bezig om jouw bewustzijn te vergroten, om een hoger bewustzijn te krijgen. Iedere keer weer een stapje verder op de ladder naar boven. En graag wilde ik deze keer, oeh, dan valt hier van alles op de grond, en graag wilde ik deze keer hebben over de energie van vrouwen. En ja, en iemand schreef mij over het schoonheidsideaal van vrouwen, of het wel nodig was om zich op te maken, of het van regeringswegen nodig was om vrouwen te verbieden, want dat vond deze schrijver, e mailschrijver um, om cosmetische ingrepen te laten doen. Over het ideaalbeeld, ideaalbeeld en over het gevaar van Photoshop en meer van dat soort dingen. Nou, ah, heb je bij mij een goeie hoor. Allereerst de vrouw die zich sterk opmaken. Nou, meisjes nog wellicht. Maar die dit wellicht vanuit een diepe herinnering uit zichzelf laten komen. Iedereen heeft altijd maar commentaar op anderen en iedereen oordeelt maar. Misschien doen ze elkaar wel een beetje na, maar misschien komt het ook uit een heel diep gevoel van een leven ooit uit het oude Egypte. Misschien leefden ze daar wel met diezelfde groep die ze nu ook weer tegenkomen in dat, in dat leven lang geleden. In dat oude Egypte en ze herinnerden die trilling. Dus dat ze die trilling herinnerden dat vrouwen zich opmaakten. Misschien om duidelijk te zijn, wellicht naar de buitenwereld toe, om hun eigen vrouw zijn te benadrukken. Zoals dat in een tijdspanne van zo'n 10.000 jaar geleden, 5.000 jaar geleden, helemaal normaal geweest was. En als je het zo bekijkt, zijn er nogal wat zielen die toen, geleefd hebben. Als je dat terugkoppelt naar deze tijd, naar onze tijd, dan zie je een vergelijking met de trilling uit het oude Egypte. En laten we het over vrouwen houden. Vrouwen laten zich nu zien. Ze zijn zich weer bewust van hun vrouw zijn. Het heeft immers al veel te lang geduurd dat vrouwen steeds maar gaven in plaats van zichzelf waren en juist in staat waren om te ontvangen. En juist wellicht nu, in deze tijd, zijn de zielen op deze aarde gekomen om het vrouw zijn weer in hun oorspronkelijkheid te laten komen. Door weer te zijn wie ze werkelijk zijn. Hoe lang is het al niet geleden dat vrouwen werkelijk waren wie ze zijn? We zien allemaal de, de, de ontzettende worsteling van vrouwen om zich heen. En sommigen die het uitschreeuwen, die hun gelijk willen hebben. Maar goed, over het hevig opmaken, is het misschien het hevig opmaken om zichzelf te laten zien, duidelijk, in alle vormen, letterlijk en figuurlijk. Misschien willen ze iets uitdrukken, maar ze weten nog eigenlijk niet precies wat. Het zit eraan te komen. Het is misschien een voorbode om aan mensen... Duidelijk te laten zien wie zij zijn. Want nog steeds zijn er mensen op deze wereld die daar volslagen tegen zijn. Tegen zijn dat ze vrouw mogen zijn, tegen zijn dat ze zich opmaken, tegen zijn dat ze opstaan voor zichzelf. Juist die mensen die overal tegen zijn, dienen op te passen, zou ik willen zeggen. Het supersterke vrouwelijke zit er aan te komen. En misschien is het wel zo dat niet iedereen het even leuk vindt, wat er de laatste, nou toch, tientallen jaren gebeurd is. Maar vrouwen, het vrouwelijke gevoel zit er aan te komen. Het is te lang weggedrukt geweest. Maar goed, eerst de make-up. De andere vormen zijn al zichtbaar. Het verbouwen van het eigen lichaam. dat is niet nodig, maar de omkering in zichzelf. Binnen in zichzelf te maken, denken veel vrouwen dat het nodig is dat dat ook moet gebeuren. Natuurlijk kunnen wij met onze kennis en inzichten zeggen dat het een dwaalstelling is om aan je lichaam te gaan snijden. Maar als het diep in vrouwen zit, om zich heel duidelijk te laten profileren, wat is er dan mis mee? En misschien, zoals de brieverschrijver, de e-mailschrijver e zei, dat de ch chirurgen geldwolven zijn. Ja, nou, misschien is het ook wel zo. Maar misschien ook wel niet. Wie zal het zeggen? Ze maken wat mij betreft gewoon gebruik van de wet van vraag en aanbod. En het hoort ook weer bij hun trilling, hun afstemming. En daar zijn zij ook niet schuldig aan. Maar ja, ze hebben ook patiënten natuurlijk nodig. En dat is ook wat ze zelf zeggen. Hun ziekenhuizen komen niet vol. En het zijn hun eigen woorden. Wij hebben patiënten nodig. Wel nu, ze komen op die manier in bosjes. Dus wie zouden wij zijn om al die vrouwen te weigeren? Om ze te zeggen dat ze dat niet doen moeten. We hebben het dan over het verbouwen van het lichaam. Maar wat te denken van al, van al die. Ja, laten we het daar eens over hebben. Van al die misschien wel volslagen onnodige vrouwenoperaties. Het is een goudmijn, al die borstoperaties. Is het werkelijk nodig om alles te verwijderen? En wat te denken van al die baarmoederoperaties? Maar goed. We weten toch dat het maar al te goed uitkomt en dat er behoorlijk verdiend wordt aan al dit soort operaties. En veel vrouwen zijn zich dat juist niet echt goed bewust. Goed, er komt een kentering in, maar nog bij veel vrouwen is het wel zo dat ze volkomen lam geslagen zijn als ze horen dat het toch nodig is om te opereren. Maar goed, ook al zou er van regeringswege een regeling komen om vrouwen te waarschuwen dat ze niet mogen uh, uh, schoonheidsoperaties mogen uh, ondergaan. Ze te verbieden om cosmetische ingrepen te laten plegen. Dus. Maar vrouwen willen dit en het zij zo. Dus of het werkelijk een probleem is dat vrouwen niet tevreden zijn over hun lichaam. Nou, Ik denk dat vrouwen dan onderschat worden. Er zijn er wellicht die voor hun vriend of volgens de reclame net zo willen zijn als de modellen, als de mannequins. Maar ik denk dat de diepe zucht tot veranderen in het sterke, duidelijke veranderen binnenin zichzelf zal komen. Dan is het maar zo dat ze zich gek hebben laten maken door de advertenties en dergelijke. Maar op die manier leert men het snelst en is men zich bewust dat dat ook weer niet de weg is of zou kunnen zijn. Het is toch altijd de ervaring die de mens zelf dient te ondergaan, hoe de ervaring ook is. Ik denk ook nog dat het niets uitmaakt of je vrouwen nu wel of niet kunt of moet waarschuwen. Je bereikt er alleen maar mee dat meer vrouwen belangstelling gaan krijgen, voor welke vorm van verbouwing dan ook. De bewustwording dient, net als alle andere gebeurtenissen, uiteindelijk van binnenuit te komen. En dan zijn er maar vrouwen die zich gek hebben laten maken. Er zijn er altijd nog meer die daarnaar kijken en bij zichzelf te raden gaan. Misschien zijn we nog niet aan het eind van zo'n proces. Misschien komt er nog een generatie vrouwen die het helemaal te gek maakt. Wie zal het zeggen? Maar ze doen in ieder geval iets. En dat kunnen we van heel veel generaties vrouwen niet zeggen. Niet dat ze het niet konden. We zouden ze immers een brevet van onvermogen meegeven. Maar ze lieten het niet toe om te veranderen. En de, verandering, de veranderingen komen soms in eigenaardige vormen op ons af. We dienen het slechts te accepteren. Er komt absoluut een andere tijd. En dat is de tijd die nu al voorbereid wordt. En eigenlijk al plaatsvindt. Vrouwen bepalen zelf wat ze willen en wat ze aan en met hun lichaam willen doen. Hoe gek we dat ook allemaal vinden, maar het geeft een gevoel van macht, van macht over het lichaam, van macht over het zelf. En dat heeft toch duizenden jaren geduurd voordat vrouwen dat van zichzelf konden zeggen. Dat er mensen zijn die daar gebruik van maken, misbruik wellicht, wel nu. Iedereen heeft een eigen vrije wil. En juist in dit land, waar iedereen zich zo ontzettend bewust is, ook al zijn we het er niet mee eens, van zichzelf. Dus om nogmaals terug te komen op een denktank via de politiek. Hmm. Het laat mensen beperkingen zien. En het legt mensen beperkingen op. En als er iets is wat tegen de vrijheid van mensen is, tegen de vrije wil, tegen de vrije wil is, zijn het de beperkingen die opgelegd worden door anderen. Dan komen we van kwaad tot erger. En ook aan de mensen die beperkingen opleggen, aan anderen zal beperkingen opleggen opgelegd worden. Goed, je dient duidelijk te zijn. Dus het dient duidelijk gemaakt te moeten worden wat de risico's zijn. Maar ik denk dat heel veel vrouwen, moeders, nou, de damesbladen, zoals dat heet, of de vrouwenbladen, wel degelijk bezig zijn om de risico's op te noemen. En we beperkingen het is altijd zo dat het dan juist gedaan wordt. Ach, en ik las een paar dagen geleden dat er al mensen waren die te dunne mannequins weigerden. En alles is allemaal maar tijdelijk. En daar komen vrouwen op den duur absoluut zelf wel op. Want dat er een verandering in het vrouwzijn plaatsvindt, is onherroepelijk. Wat dat betreft kunnen mannen hun hart vasthouden. Want als je kijkt hoeveel meisjesbabies er in de loop van de honderden jaren systematisch zijn vermoord, het kan niet anders dan een groot matriarchaat zal binnenkort haar plaats doen opeisen. Dan kunnen we zeggen dat de doden van meisjesbabies hier in deze westerse wereld niet plaatsvindt maar in China en in India. Maar ik zal je zeggen, het maakt voor het universum niet uit waar en door wie. Het is het mensdom, de mensheid die dit toestaat. Het evenwicht is verstoord geraakt. En zo ontvang ik de volgende e-mail en ik zal hem geheel voorlezen. Het evenwicht is verstoord geraakt, besluit je, Yvonne. En dat is, denk ik, waar het om gaat. Ieder mens heeft een vrije wil, maar je weet ook hoe mensen onder invloed kunnen staan van astrale wezens of andere geesten uit een lage afstemming die mensen in hun lage afstemming willen houden vanwege wraak of wat dan ook. Gevoelens van onzekerheid lijken me een gemakkelijke ingang voor deze wezens. Daarop inspelen en influisteren dat plastische chirurgie een mens meer zelfvertrouwen zal geven, ligt voor de hand. Voor mijn gevoel geeft een mens die zich om gevoelens van onzekerheid laat verbouwen, nog meer toe aan het aardse, aan het lagere zelf, in plaats van zich geestelijk te verrijken. Het lichaam vertoont nu eenmaal de dingen die bewijzen hoe je tot dan toe geleefd hebt. Mag je daarin ingrijpen? Ja, je mag alles, je hebt een vrij wil, maar is het daarmee... Gewenst, bedenkt alsjeblieft ook dat diverse plastische chirurgische ingrepen het zelfherstellend vermogen van het lichaam kunnen aantasten, doordat zenuwbanen doorgesneden en beschadigd kunnen worden. Ter illustratie, de afgelopen twee jaar zet het ik met de gevolgen van de mijzelf aangedane burn-out zich manifesteerde, heeft mijn huid zich op tal van plaatsen in mijn lichaam snel verouderd. Kijk ik nu naar mijn bovenbenen, dan kan ik me voorstellen hoe met een tamelijk eenvoudige chirurgische ingreep de huid weer strak getrokken kan worden. Dan zou ik weer jonge meisjesbenen kunnen hebben, krachttraining. Krachttraining zou misschien hetzelfde doen. Zou ik een van beide gaan doen? Hoogstwaarschijnlijk niet. Ik aanvaard mijn lichaam en weet dat ik na dit aardse leven weer schoner zal worden dan ik in dit grofstoffelijke leven ooit was. Dat is me genoeg. Liever houd ik me bezig met mijn geestelijk leven en het vergroten van mijn liefde door mijn tijd dienend voor anderen te gebruiken. Dan dat ik die verdoe in het ziekenhuis voor herstel van tijdelijke uiterlijkheden. Ja, en dan is er iets wat heel privé is, wat ze daarna nog wat schrijft. Maar ze zegt: ik bedoel, focussen op aardelijkheden leidt af van waar het wezenlijk om gaat. Zelfvertrouwen, ontwikkeling, ontwikkeld door een verbouwing van je lichaam, lijkt me in de meeste gevallen een ander soort van zelfvertrouwen dan, dan je ontwikkelt door je levensproblemen aan te gaan, geestelijk. En daar heeft deze schrijfster volkomen gelijk in. Maar kijk, een mens ziet de dingen altijd vanuit het eigen zelf. Dan is het ook zo. En ik ben het ook totaal met je eens. Ook ik laat niets toe. Maar ik vind dat ik er nog prima uitziet met, met mijn jaren hoor. Natuurlijk, ik gebruik wel make-up hoor. Ik vind dat ook heel natuurlijk. Maar veel van mijn generatiegenoten, veel van mijn vriendinnen doen dat dus niet. Die vinden dat helemaal niet mooi staan. En ik denk wel eens, nou een beetje lipstift, een beetje bascara zou je heel veel helpen. Maar goed, dat doen ze niet. En eh, dat is ieders goed recht. En ja, als je wat ouder bent, dan, eh, dan weet je inderdaad dat het daar niet om gaat. Maar ja, ik wil toch wel een klein beetje de natuur een handje helpen. Want ik vind dat ik er echt niet uitzie zonder lippenstift en zonder mijn oogmake-up. Maar goed, dat, dat zijn allemaal inderdaad persoonlijke dingen. Maar voor mij ook geen gesnij aan mijn lijf. Maar ja, aan de andere kant, ik laat ook mijn tanden doen. En ja, mijn haar eh, laat ik ook doen door de kapper. Maar daar zit geen kleurtje in hoor, nog steeds niet, zei ze ijdel. Maar goed, als je het vanuit de ander ziet, vanuit de vrouwen die zichzelf, ja, laten we dat zware woord maar gebruiken, zichzelf verminken. Dus dat zou je dan inderdaad wel eens kunnen zeggen, soms. Dan is dat wat zij willen. En zij zien een schoonheidsbeeld voor zich. En dat is wat zij zien. En menen toch zomaar dat ze daar recht op hebben. In dat bewustzijn van henzelf op dat moment willen ze dat ook. En niets is een betere leerschool dan de eigen ervaring. Hoe erg het ook is dat ze hun hele leven met bepaalde nou ja, eigenaardige ogen rondlopen. Of niet meer zichzelf zijn. Ze dienen dat zelf te weten. En voor mij mogen ze dat. Helemaal van mij mogen ze dat van zichzelf hoor. Ik heb er wat dat betreft geen enkel oordeel over. En laten we wel wezen, heel veel mensen zijn er gewoon helemaal nog niet aan toe, zeg ik toch wel vrij hard. Eh, misschien sommigen wel een klein beetje, om zich geestelijk te verrijken. Sommigen weten niet eens waar je het over hebt. En denken alleen dat het om het lichamelijke gaat. Als je het over geestelijk verrijken hebt, dan, dan kennen ze die woorden niet. Dan zeggen ze, oh, spiritueel, oh ja. Dan zeggen ze ook nog, spiritisten en dat soort woorden. Maar goed, ze spelen met het spektakel hierover en laten zich gek maken. Houden van films met duistere schaduwen. Maar velen zijn aan het echte werk, om het maar zo te zeggen, nog niet toe. Maar het kan ook even zo goed samen gaan. Dus laten we compassie hebben met de mensen die wel kosmische chirurgie willen. Het is wat ze willen en laten we daar respect voor hebben. En dat is waar wat je zegt. Er kunnen zenuwbanen doorgesneden worden. Oh, maar al te goed. Mensen moesten eens weten. Wat dat betreft heb ik ooit mijn dochter gezegd, gezegd toen ze de leeftijd had, om eh, net als ieder ander gaatjes in haar oren te laten zetten, dat ze dat wel doen kan, maar waarom zou ze het doen, als ze het nu doet, omdat alle andere meisjes het doen, dus eigenlijk niet zelf beslist, maar voldoet aan een modebeeld. Dat vertelde ik haar. En vervolgens heb ik het losgelaten. Zij heeft toen zelf besloten op een gegeven moment om het niet te doen. En een aantal jaar geleden vertelde ze me dat ze daar toch heel dankbaar voor was. Dat ze zelf die beslissing kon nemen. Want ook wat dat betreft... Dus die gaatjes in de oren worden zenuwbanen doorgesneden. Zenuwbanen onder in het oor die corresponderen met het hoofd. Ja. Dus is het gewenst, vraag je je af. Nee dus. Maar weet je, dan besluit ik voor iemand anders. En dan ga ik voorbij aan de vrije wil. En dan ga ik zomaar een ander beperkingen opleggen. Mijn wil opleggen. En wil ik dat? Nee, dus. En dat is het werkelijk laten de ander laat, in welke mening dan ook, in welke beslissing een mens in mee wil gaan. Het laten. Juist om de liefde voor de mensen, voor mijn medemensen. Zo wordt het snelst geleerd, snelst geleerd. En terugkijkende naar verloop van het leven van die mens, zal die mens aan de eigen kinderen zijn of haar mening duidelijk maken en de ander daar ook vrij in laten. En wat de specialisten betreft die dit doen, ja nou, mogen ze zelf weten, ook zij leven in hun eigen Sferen in hun eigen trilling. Daar leren mensen om met andere mensen om te gaan. Om te herstellen en wellicht om goed te maken wat ze in vorige levens hebben aangericht, net zoals wij dat allemaal hebben gedaan. En zo zullen ze anderen helpen te herstellen, andere helpen, mensen helpen, dus hun liefde geven aan andere mensen. En aangezien wij alle één zijn, is daar geen verschil in. Een trilling dus, een sfeer dus, waar nog niet het bewustzijn is dat de, dat de ander een vorm van kwaad aangedaan wordt. Ze zijn toch goed bezig, dus wat zeuren we nou? Kwaad, hoe komen we erbij? Maar velen hebben geen idee van de onzichtbare werkelijkheid. Onzichtbaar, omdat het nog niet in hun bewustzijn opkomt om daarover na te denken. En ze krijgen het wel te horen. Eens. En dan wordt het vaak als belachelijk afgedaan. Maar toch zijn er wel specialisten, artsen, die de brug wel hebben weten te slaan van hun kennis en het bewustzijn en inzichten naar de esoterische geneeswijze. Dat zijn misschien wel de artsen die wellicht in een voorgelezen leven en ziekte misschien wel hebben gehad en... Die in dit leven besloten hebben om als arts, om arts te worden en om juist die ziekte bij mensen te helpen, te genezen. Om de mensheid te dienen en hun liefde te geven via de kennis en inzichten die zij opgedaan hebben. Ja, om nog even terug te komen op haar mail, haar e-mail. En ja, natuurlijk houden we ons liever bezig met ons geestelijk leven. Dat is wat wij willen. Maar het is niet verkeerd als anderen dat niet doen. Veel mensen weten niet beter dan het zware denken van de aarde. Dus moeten we hen daarom oordelen of veroordelen? Ze zijn misschien volkomen onwetend van het feit dat er minder plezierige kanten aan hun schoonheidsideaal zitten. En het beste is ook hen daarin te laten. Maar wel altijd duidelijk zijn om te vertellen over de gevolgen, over wat het met, met je doet, wat het eventueel met je zou kunnen doen. Maar kijk goed, velen zijn daar volkomen doof voor. Ze willen het toch niet horen. En ook hiervoor geldt de wet van de aarde. De wet van oorzaak en gevolg. Het is het verdriet. En de ellende. Die het meebrengt waar mensen het moeilijk mee hebben. En dat heeft weer helemaal niets met vrouwen te maken. Dat is van de mensen zelf. En zo kun je dan wel eens bedenken dat de lezing over vrouwelijke energie toch weer helemaal klaar is en het daarbij laten. Ik wilde naar het artikel dat ik eens geschreven had voor Online.com vervolgens voorlezen... Wat ik overigens aan het eind van zal doen hoor, als ik er nog aan toe kom. En ik zat te aarzelen over wat ik nog verder zou kunnen zeggen over de vrouwelijke energie. Het zat wel in mijn gedachten en in mijn gevoel, maar ik zat er een beetje mee te prutten. Hoe kon ik dat nu duidelijk maken? En nou, begon, toen besloot ik het, eh, ja, de weg van de minste weerstand te nemen en het gewoon over te slaan. Maar ja, wat gebeurt er? Het universum greep in. Het diende wel degelijk behandeld te worden. En wat gebeurde er? Deze lezing moest gewoon nog even wachten. De techniek greep in. Een harde schijf schijfcrashte bij Indigo Radio. Deze lezing moest gewoon even wachten. Want anders had hij, eh, wanneer was het geweest, eh, 13 eh, augustus plaatsgevonden. Dus deze lezing moest gewoon even wachten. En er kwam in die tussentijd een vraag binnen. En uh, ja, die, het kon niet anders of die, die hoorde ik daar, <laughs> ook uh, hoorde ik bij deze lezing uh, te voegen. En zo kwam de volgende vraag binnen van iemand. En die zegt, ik vind het zo ontzettend moeilijk om hartcontact contact met mijn man te hebben. Ik heb moeite om mijn hart te openen voor hem. En daardoor heb ik bijna geen zin om seks met hem te hebben. Hoe kan ik dit veranderen in mijzelf? Nou, en dan begin ik maar gelijk. En het klinkt behoorlijk hard, maar absoluut duidelijk. Het heeft niets met jouw man te maken. Dat jij geen hartcontact contact met hem kunt hebben. Het zegt alles over jou. Zie je de val die altijd klaarstaat? als je met het spirituele bezig bent, als je daarvan bewust bent, als je een hoger bewustzijn wilt hebben? Wij mensen zijn zo ontzettend bezig om steeds maar weer de schuld bij de ander te leggen. En juist met iemand waar je zo ontzettend veel van houdt, lijkt het nog moeilijker. Want je gaat er simpelweg van uit... Dat je van hem houdt. Dus hoe kan dat nou dat je je ergert? Hoe kan dat nou dat het niet lukt? En hoe je het kunt veranderen in jezelf? Nou, eenvoudig hoor. Doe jezelf aan te pakken. En de verantwoordelijkheid in alles. Werkelijk in alles bij jezelf neer te leggen. Jij denkt... Jij leeft en in principe heeft dat niets met je man te maken. Het gaat nu om jou. Weet je, mannen geven zich altijd 100% in hun, in hun seksuele beleving. En vrouwen Praktisch nooit, in ieder geval niet honderd procent. Mannen zijn hard van buiten, maar zacht van binnen. En vrouwen zijn zacht van buiten, maar hard van binnen. Je dient je over jezelf heen te zetten. En juist tegenover je man. Tegenover anderen is dat niet eens zo vreselijk moeilijk. Maar juist tegenover de mens waar je zoveel van houdt. Kan dat geweldig lastig zijn. Herinner je het gevoel. Doe je intens van elkaar hield. Doe je elkaar net ontmoeten. Die liefde. Kun je weer in dat gevoel komen. Het is mogelijk. Houd dat gevoel vast in jezelf. En blijf daarin. Dat is die liefde. Laat je niet meeslepen in... Allerlei gedoe om je heen, in toestanden die altijd naar boven komen in een samenlevingsvorm, in een partnerschap of huwelijk, waarin dat naar boven komt, waar, waarin dat tevoorschijn komt. Maar blijf, blijf in dat gevoel dat er eens was, ook al is het nog niet zo lang geleden dat je samen bent gaan wonen, of misschien dertig jaar geleden, of misschien wel veertig jaar geleden. Maar tijd bestaat niet. De liefde wint het altijd van de tijd. Nou. Je kunt weer terug in dat gevoel. Jij bepaalt. Dat is niet afhankelijk die gedachte van een ander... Dat heeft met het leven van die ander niets te maken. En ik ga iets zeggen wat heel erg voor je klinkt, ook al zou die ander vreemd gaan, dat heeft weer niet met jou te maken. Maar goed, blijf in dat gevoel dat er eens was, die liefde. Die liefde dus, die liefde met een hoofdletter. Die je voor elkaar voelde. Dan voel je dat weer rond je navel. Je hele lichaam voel je warm worden. Haal dat zelf terug. Je kunt dat ook met een ademhaling doen. Door in je onderbuik te ademen. En dan nog wat. In het begin zei ik het al. Vrouwen zijn gewend om te geven, te geven, te geven en te geven en nog eens te geven. Te geven in hun seksuele belevenis. En dat is hen ongeveer een 2000 jaar lang geleerd. Ja, je kunt wel geven hoor. Daar is helemaal niets op tegen, maar dan gaat het ergens anders over. Dan heb je die liefde volkomen in je gevoeld, dan is die ziel, heeft je, je lichaam als het ware overgenomen. Dan leef je vanuit die ziel, dan kun je altijd geven, want die bron droogt nooit op. Maar vrouwen die dat nog niet, mensen die dat nog niet hebben gevoeld in hun, in hun diepste wezen, die daarmee bezig zijn om dat te ervaren. Die is geleerd die zijn die hebben geleerd van hun ouders van hun moeder van hun, van hun moeders dat je moet geven altijd maar moesten wij geven moesten wij vrouwen geven en steeds waren er vrouwen die dat doorgaven aan hun dochters geven moesten wij daar zijn onze ouders onze moeders niet schuldig aan zij wisten ook niet beter en hun moeders en daarvoor die wisten het ook niet. Maar bedenk dat je nu in een andere tijd leeft. Dat je zelf voor deze tijd gekozen hebt. Dat je zelf besloten hebt om naar de aarde te komen, om in deze tijd te leven. Om nu eindelijk wakker te worden als vrouw. En om je heen te kijken en te zien dat veel vrouwen in deze tijd toch werkelijk wakker worden. Want weet je, het heeft te lang geduurd. Vrouwen hebben te lang met zich laten sollen. En het is werkelijk normaal dat jij de dingen tegenkomt, die je tegenkomt. Wees daar dankbaar voor. Want ze laten je iets zien. Je kunt het negatieve denken over jezelf van generaties vrouwen, die toch al geen goede gedachten diep binnen in zichzelf hadden, dat stoppen laten komen en andere gevoelens boven laten komen en die laten regeren over jouzelf, want dat ben je dan. Positieve gevoelens, dat zijn de gevoelens die bij vrouwen horen en die wij zelf weg hebben laten vloeien als het ware. En nogmaals, daar zijn wij vrouwen ook weer niet helemaal schuldig aan. We hebben het wel toegestaan al zoveel jaren lang. Maar met andere woorden, er komt werkelijk een tijd, een andere tijd, als de herinnering aan wie wij werkelijk waren. Wie de vrouwen die wij werkelijk waren, ooit waren, zijn en altijd zijn zullen. We moeten het nu weer terughalen. We moeten het. We kunnen niet anders meer. Maar nu doen we het vanuit onszelf, zodat we ons nooit meer uit ons evenwicht laten halen. En nooit meer laten toestaan dat wij moeten geven, geven totdat we niets meer van ons overgebleven is. En dit denken ligt eenvoudig, eenvoudig weg in het anders omdenken en voelen. Dus niet meer geven. Want wij vrouwen moeten helemaal niet geven. Wij dienen te ontvangen. En weet je, daar zit een gigantisch groot verschil in. In dat ontvangen komen we weer in onze eigen kracht in onze eigen energie de, vrouw, de, de, de energie die voor vrouwen bedoeld was is en altijd zijn zal en kijk hoe het werkt in het gewone leven van vrouwen en nu in jouw leven als je seks hebt met je man en je visualiseert dat je ontvangt in plaats van geeft want dat doe je bijna als vanzelf. Maar dat je ontvangt. Je moet er echt over nadenken. He. Voel je al het gigantische verschil. Het is in het begin nog wel moeilijk. Want het zit bijna in onze genen om te geven. Maar dwing jezelf om te ontvangen. Ook in de beweging. En kijk hoe het verschil is, regel het met je ademhaling en zeg het desnoods in jezelf. En nogmaals, het is een wereld van verschil. Voel de krachtige vrouw die je binnen in jezelf bent. Voel jezelf, die godin, die ontvangende energie. Dan word je wie je was in je evolutie, toen je eens hier op aarde kwam, nu wie je bent en vervolgens altijd zijn zult in je evolutie als ziel. Mannen geven, vrouwen ontvangen. Dan is het eenvoudiger om je te visualiseren dat je de ziel van je man inademt, dus ontvangt en door je lichaam via je eerste chakra weer terugstuurt en zo weer de cirkel in je gedachten laat vormen om dan weer zijn ziel te ontvangen. Dit is wat je dan zult merken. De goddelijke verbinding. De goddelijke samensmelting. De goddelijke heelmaking. De goddelijke eenheid. Die totaal anders is. Dan het seksuele verkeer waar mensen het over het algemeen over hebben. Dat wat met porno enzovoort enzovoort te maken heeft. En met het gewone seksleven van, de, ja, van, van, de, van, van bijna alle mensen. Alhoewel een ervaring in dat opzicht ook een kosmische ervaring kan zijn hoor. Want het een sluit nooit het ander uit. Maar waar het om gaat is jezelf aan te pakken en jezelf als het ware te, te dwingen om te ontvangen, nooit meer te geven. Natuurlijk geef je een bloemetje, een verhaal, een lezing, antwoord op vragen en voel ook dat verschil, maar daar heb ik het zo even al over gehad. Maar pas op voor het geven, zoals het ons vrouwen voorgeschreven is door de kerken. Nooit meer doen. Het hoort niet bij de energie van vrouwen. Vrouwen kunnen alles ontvangen. Vrouwen zijn ook ongelooflijk sterk in het ontvangen. Ook van moeilijke tijden, zware toestanden met kinderen en noem maar op. Vrouwen gaan altijd door, no matter what. En in het oplossen, juist door het ontvangen van negatieve energie, van echtgenoten, nou niet meteen slaan, maar juist door het ontvangen van negatieve energie, van echtgenoten, van partners, van anderen om hen heen, mensen die een kwaaie bui zouden kunnen hebben, kunnen ze beter ontvangen dan geven. Het ontvangen in dat opzicht, dus de kwaadheid als het ware inademen en gewoon niets zeggen, heeft een ongelooflijke kalmerende werking op de partner, op de mensen, op mannen. Begrijp dan ook waarom de kerken het ook zo wilden. Vrouwen moesten geven, zo werden vrouwen krachteloos en konden vrouwen hun grote taken in de spirituele gemeenschappen niet meer volbrengen. Geven moesten wij, geven totdat we er totaal meer neervielen en niets meer voorstelden. En zo is het toch ongeveer zo'n 2000 jaar gegaan en het heeft lang genoeg geduurd. En we dienden weer terug te komen in onszelf. We lieten het zelf zo gebeuren, maar we laten ons niet meer gek maken. Kom in je eigen vrouw zijn en ontvang. Ontvang ook in de seksuele gemeenschap. Juist dan kun je de betekenis daarvan zo goed begrijpen. Dan pas ontvang je de goddelijke samensmelting, zoals het bedoeld was. Zo zie je dus dat het niets met jouw man te maken heeft. Hij zou je niet eens begrijpen. Hij houdt toch van je? Dus waar zeur je dan over? Hij denkt er waarschijnlijk niet eens over na dat jij het moeilijk hebt met hem, want hij geeft alles en hij kan het zich waarschijnlijk ook helemaal niet voorstellen. Laat het en voel in jezelf die liefde, het licht. Dat jouw wezen verlicht en straal het uit. Dat is alles. Weet je, en dat voelt jouw man, dat voelt je partner. En ook in je gewone dagelijkse leven komt er een, een duizendmaal, duizend dimensie bij. Dan zie je ook weer ook jouw liefde weer. Jouw liefde met een hoofdletter. Dan zie je dat je je eigen zicht vertroppeld had. Laat die liefde weer doorstromen. En dank jezelf voor de moeilijkheden die je ondervond. En vergeef jezelf dat je het jezelf zo moeilijk hebt gemaakt. Misschien ook wel je man. Dat je hem toch niet alles hebt gegeven. Ah, nu zeg ik wel gegeven. Maar ook hij heeft dat kunnen voelen. Want als je klaarkomt, is dat een andere vorm van geven. Waar ik het daar straks over had. Dat is dus de vorm Waarin je vanuit je leven, vanuit je liefde, vanuit je ziel leeft. Dat is exact hetzelfde. Daar, vanuit die vorm, spreek ik dus. Dan kun je altijd geven. Dat is ook die liefde die ik dus in mij voel voor alle mensen. Maar goed, dank jezelf dus voor de moeilijkheden die je ondervond. Want het maakt dat je nu open kunt staan voor die andere gevoelens. Voor het ontvangen. Voor de kracht die jij zelf bent. Maar waar je eerst geen idee van had. Ja, en ik zie dat ik toch nog even tijd heb voor... Nou, laat ik dat dan toch nog maar een keer um, voorlezen. Dat is dan de... Nou, je kunt het ook op mijn website, geloof ik, nog vinden. Oh, dat is toch weer iets anders. Of niet? Ja, nee. Um, ja, toch wel, ja. Nou, het lichaam, dit heb ik dan zelf geschreven, al een lange tijd geleden. En het gaat ook over vrouwelijke energie. Het lichaam tezamen met het denken... En het zelf vormt vanzelf een driehoek. In deze fysieke wereld, maar als tegenhanger ook in de werkelijke wereld. In de wereld waar ik mij in bevind. Het samengaan van het ene en het samengaan van het andere. Als de lijnen gelijk zijn, is de driehoek in evenwicht. En zo is de mens. Het evenwicht in de mens met het mannelijke en het evenwicht in de mens met het vrouwelijke in zichzelf. Vanuit die energie kan er altijd, altijd gegeven worden. Vanuit dat gevoel kan er slechts gegeven worden en steeds maar weer geven en geven van liefde. En nooit zal de bron opdrogen. Zijn we nog met ons gevoel op het fysieke vlak dus in deze fysieke wereld, en daar dus nog dat zware, zware aardse denken, dan is het vrouwelijke ontvangend en het mannelijke gevend. Hoe anders werd ons dat vele jaren aan, aan ons mensen doorgegeven. Het vrouwelijke energie moest gevend zijn. Als die energie niet gevend was, dan zorgden de mensen wel voor, dat er een schuldgevoel optrad, geven moesten vrouwen en nooit ontvangen. De kille achtergrond was, dat als vrouwen gaven, ze krachteloos zouden worden en geen rol meer zouden spelen in de kerken, terwijl vrouwen een krachtige invulling konden geven aan de spirituele ontwikkeling van de mensheid. Vrouwen hebben dat toch al die jaren maar toegestaan. Wellicht moesten ook vrouwen hun vrouwelijke krachten weer terugvinden in zichzelf, en natuurlijk waren, waren, die, waren die er al die tijd, maar nu moesten vrouwen dat zelf tot ontwikkeling brengen, om uit zichzelf de vrouwelijke energie weer naar voren te laten komen. Er zijn op deze wereld nog vrouwen, nog veel vrouwen die vanuit hun eigen religies hun eigen krachten dienen te onderzoeken. Vrouwen hebben zich in die religies duidelijk monddood laten maken door zich letterlijk en figuurlijk te laten omhullen om dan als het ware onzichtbaar te zijn voor anderen. Ze hebben erin toegestemd het meest vrouwelijke de clitoris uit hun lichaam te laten verwijderen, zodat ze totaal krachteloos werden. En het zal in deze tijd zijn dat deze vrouwen zich dienen te herinneren wie ze zijn. Ze zullen hevige tegenwerking ondervinden, ook van hun moeders en hun zusters. En velen zitten nog in de ban van tradities die men nog niet durft los te laten. Maar het is echter zo eenvoudig. Vrouwen hoeven slechts te ontvangen. De kille, akelige en veelal onwetende krachten die van anderen afkomen, hoeven ze slechts in te ademen. Te ontvangen dus en om te zetten in hun eigen energie. Die kracht, die energie om het om te zetten hebben ze gewoon en ze kunnen daarop vertrouwen. midden in zichzelf staan, zich bewust zijn van hun vrouwelijke energie en alle negativiteit van de ander inademen en met hun eigen liefde-energie verlengen, vermengen. Die negativiteit bestaat dan gewoon niet meer. En lieve mensen, lieve vrouwen, neem de proef op de zon en zie dat het werkelijk werkt. Kijk hoe de ander reageert. Die ander is plotseling rustiger geworden. Of loopt weg. Nou, niet helemaal weg, maar loopt even de kamer uit. Maar laat je niet meeslepen in die negativiteit, want dan werkt het niet. Blijf in jezelf. En voel je eigen, je eigen vrouwelijke energie, voel je eigen energie. En adem de ellende, de ellende in van de ander die je dwingt, die kwaad op je is, die je manipuleert, die je anders wil laten zijn. Bedenk wel dat je zelf de ruimte geeft aan die ander om zo te reageren, omdat jij je uit je eigen evenwicht laat brengen. Die ander die eigenlijk gewoon bang en wanhopig is en niet, de kracht van de, van de verandering, niet in de kracht van de verandering wil meegaan. Denk daarover na. En blijf op die manier in jezelf. En verbind je met je eigen energie. Ja, en ik dacht dat dit toch maar eens de, het eind van deze lezing moest zijn. En... Ja, zo kan ik nog wel een heleboel eigenlijk nog vertellen over vrouwelijke energie, maar ach, dat, dat zal ongetwijfeld wel weer eens in volgende lezingen, zo hier en daar, ter sprake komen. Een heerlijke week met alle die je lief zijn. En zoals iedere keer zeg ik, je kunt altijd op mijn website eh, kijken en mocht je vragen hebben, stel ze daar. Je krijgt altijd antwoord. Overigens, dat stuk wat ik net voorlas, dat staat ook gewoon op mijn website. Je kunt het rustig uitprinten en ja, gewoon eens even bestuderen als je dat zou willen. En denk, en dat slaat zo op wat ik vandaag aan je doorgegeven gegeven heb: geloof nooit iets wat je niet eerst zelf hebt, hebt onderzocht. Nou, dag, lieve mensen. Een goede avond verder met alle andere programma's en ook voor de hele week. En bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.